Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het CBS en de fraude-helpdesk zien het aantal spoofinggevallen stijgen. Criminelen doen zich dan via de telefoon voor als bankmedewerker... om zo geld los te peuteren bij mensen. En je trapt er zo in, vertelt mijn collega Ruben van Echt. Je vraagt je af, hoe kan iemand zoveel van mij weten? Dat moet dan wel de bank zijn. Uh, en ze zagen dat het nummer op hun telefoonschermje ook een nummer van de bank was. Soms werd zelfs gezegd, check maar even op de website. Ja, dat klopt dan. Banken en telecombedrijven zeiden dat ze samen hadden geregeld... dat deze manier van oplichting niet meer kan. Maar dat klopt dus niet. Ze gaan nog nauwer samenwerken om te voorkomen... dat telefoonnummers van banken misbruikt kunnen worden. In een straat in het Brabantse Kuik moesten vannacht bewoners hun huis uit. Een garagebok stond in de fik. Een deel van de schutting achter de garage dreigde ook in vlammen op te gaan. Uit voorzorg moesten mensen dus naar buiten. Volgens de brandweer is de garage van binnen compleet verwoest. Het is niet bekend hoe de brand kon ontstaan. Bewoners mochten in de loop van de nacht wel weer naar huis. Samsung roept in Amerika de eigenaren van een miljoen elektrische kookplaten op... om de knoppen op het apparaat te laten aanpassen... CNN weet ook waarom huisdieren kunnen de apparaten aanzetten. Op verschillende video's is te zien hoe opspringende dieren... met hun poten de knoppen weten om te zetten. Toen een hond in Colorado dat deed, ontstond er brand... omdat er op het fornuis dozen stonden. En het einde van de Olympische Spelen nadert. En veel sporten zijn al geweest. Maar voor breakdance begint het vandaag pas... India Sarju uit Den Haag probeert zich vanmiddag te kwalificeren voor de finale. Ze is pas net 18 en is nu al een van de favorieten, vertelde haar coach eerder. Ze staat gewoon tegen volwassen vrouwen die echt, nou ik denk in sommige gevallen al... ...meer jaren ervaring uh, hebben dan dat India oud is. Ze traint al sinds haar achtste bloedfanatiek. Ja, de laatste jaren ben ik wel echt elke dag ermee bezig. Als ik zeg maar niet train, dan ben ik wel aan het stretchen... ...of een nieuwe oefening aan het verzinnen. Of uh, ja gewoon battles terugkijken. Dus ja. ik ben er wel echt uh, elke dag mee bezig, ja. En thuis op je kamer of op de keukenvloer? Ja, dat sowieso. In de woonkamer <lacht> ben ik...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 Dead into my life. Just I'll get through So bring back the beat, and then everyone sing. it's not about the money. money. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Volksbank hangt een tweede boete boven het hoofd voor slechte witwascontroles. Toezichthouder de Nederlandse Bank is een tweede onderzoek begonnen. Hoe hoog de boetes gaan uitvallen kan de bank nog niet zeggen. De politie is gisteravond een schoonmaakbedrijf voor auto's in Rotterdam binnengevallen. Het pand werd urenlang beveiligd door zwaar bewapende agenten. Er werden onder meer half ontdooide vissen gevonden. In Amersfoort hebben honderden mensen op een groot scherm de Olympische finale van Femke Bol gekeken. Op het Lieve Vrouwenkerkhof zagen zij Bol naar een bronzen medaille lopen op de 400 meter horde. Het weer een bewolkte ochtend, maar vanmiddag klaart het op en wordt het zo'n 20 tot 23 graden.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 No.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 Touch her shoulder I'm dreaming of a street If they say